door Oldmeegens met het NOS-journaal. De hoogwaterpiek van de Maas is aangekomen in Roermond en in Venlo... meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord aan L1. Het is volgens een woordvoerder alle hens aan dek... bij het bestrijden van de wateroverlast in Midden- en Noord-Limburg. De piek gaat volgens hem waarschijnlijk twee dagen aanhouden. In Roermond zijn een aantal wegen afgesloten. De pijl in de rivier De Roer staat hoog. Defensie is bezig met het plaatsen van zandzakken. Wordt daarbij geholpen door vrijwilligers. In Bezel, iets ten noorden van Roermond, hebben Nederlandse en Duitse vrijwilligers vannacht samengewerkt aan een nooddijk. De bestaande dijk is mogelijk niet hoog genoeg, zegt de burgemeester. In het zuiden van Limburg is het gevaar nu geweken. In Meersen en omgeving mogen geëvacueerden naar hun huizen terug. In België staat het officiële dodental op 20, melden Belgische media. Maar vanochtend kwam naar buiten dat er acht lichamen zijn gevonden in de provincie Luik. Het is nog niet duidelijk of deze acht doden al bij het officiële aantal zijn opgeteld. De Belgische premier De Croo bezoekt vandaag samen met de Europese commissievoorzitter von der Leyen een aantal getroffen gebieden. Ook de Waalse minister-president Di Rupo en de Vlaamse premier Jan Bon zijn vandaag in het rampgebied in de Ardennen. In Duitsland is het aantal doden opgelopen tot zeker 133. In rijnland palts zijn zeker 90 mensen omgekomen in de zwaar getroffen regio Aarweiler. Ook zijn daar meer dan 600 gewonden. Gevreesd wordt voor veel meer doden en worden nog honderden mensen vermist. Op Giro 777, bedoeld voor hulp aan getroffenen van de overstromingen in Limburg... is inmiddels 900.000 euro opgehaald. Meer dan 20.000 individuele donateurs hebben geld gegeven. Het Nationaal Rampenfonds stelde Giro 777 gisteren open... voor mensen die geld willen geven voor de slachtoffers.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 Ja, waar we te maken blijven houden betekent uh, waarschijnlijk ook van we zullen er mee moeten leren leven. En niet steeds opnieuw de samenleving half op slot of op slot zetten. Nee, ons betreft zeker niet. Nee, nou, dan worden we gewoon echt nee, Maar dat zeg ik. Weet je, ik kan me nog heel goed herinneren. Tuurlijk, de eerste keer was het heel uh, destreus allemaal. En binnen een half uur moest de hele horeca dicht. Maar op een gegeven moment, tweede lockdown ook. We zouden 15 december zouden we weer open gaan. En dat werd weer ineens 8, 21 april. Uiteindelijk werd het 28 april. En dan denk je wel van, joh, we zijn er vanaf.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 Six AM, the world is still. If I knew then what I know.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 Ja, dit was Smith Burrows met het nummer Parliament Hill. We gaan uh, zodra uh, Roy weer terug is... Dan gaan we met uh, André Kittenaar praten over Strand Noord tijdens de Pride. Daar gaat volgens mij een hele hoop gebeuren... maar uh, daar gaat uh, Roy alles uh, van vertellen. Hij komt weer binnen, dus hij is er weer. Dus uh, ik geef hier gauw het woord aan Roy.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 Ja, uh, no, no, normaal, uh, normaal onze, onze keuken is open tot 8, maar natuurlijk als het druk is, dan, dan wij kunnen we gaan tot 9 uh, of 10 of 11. Oh. De, de mensen zijn in de baas ofzo. So. Yeah. De, de, keuken, de keuken is open tot acht, maar je, als je, mensen kunnen langer blijven zitten. Natuurlijk, nou, als, als de mensen zijn hier gezellig en willen blijven zitten, <laughs> zodat het <we> gaan door. <laughs> Oké, okay, dat klinkt heel erg interessant. En nu gaan jullie ook uh, beachvolleybal organiseren. En dat uh, in het kader van de Pride. Ja, wij hebben, wij hebben een support van Netso, dat is uh, een Amsterdamse team is een uh, is homo-team, lgbtcaïd plus team. Ja. ze spelen ook 25 jaar uh, en ze spelen ook officieel uh, toernooi in, in, in Nederland. En ik, ik ben een speler van net zo, van team 1. Oh, ik heb hier gewoon echt een, een professionele volleyballspeler aan de telefoon. Ja, ik heb gespeeld vier jaar. Ik heb gespeeld in, uh, in de ke Keistad. En ik heb ook gespeeld in de Arbe Rotterdam. Zo, so, ik was vier jaar in de professioneel. Natuurlijk ook in Brazil en uh, andere landen, maar ook in Nederland voor vier jaar. Oh, dat klinkt heel erg uh, goed. Dus dat, dat wordt nog een, uh, een, een spannende wedstrijd. Maar er mogen natuurlijk niet zo heel veel mensen tegelijk komen kijken. Ja, nee, nee, nee, ja. nu, nu, nu gaat geen toernooi, maar ja. in de beach, wij kunnen natuurlijk, omdat het is twee tegen twee, so, ja. geen probleem. Mensen kunnen gewoon samen spelen. Ja, wij, en... hebben, wij hebben een kleine toernooi, dat is de uh, ja. queen of the beach, maar wij hebben ook uh, open veld uh, voor de gele mensen, voor het publiek. Gezelligheid van uh, 12 tot uh, vijf. Uh, om te volleyballen? Ja.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 Ja, yeah, dat is de fantastische moment van de van de avond. Yeah. Ja, en vertel, uh, die twee queen diner, die komen dan allemaal in bikini, een badpak of ten uh, of, slippers. Of, <laughs> <laughs> op het strand is, toch? Uh, yeah. In pailletten, en in, in, in kleur, en glitters en alles <laughs> Oh, die Oh, met het mooie weer Old moeten ze Bart. zich helemaal opkleden, aankleden. Als ja. we de mensen veel, weet je? <laughs> wow. De mensen veel, als ze veel en kleding en kleding, allemaal goed. Wauw. Het belangrijkste van de avond is, jij moet fabeloos zijn. zo so is geen probleem. Okay. We embrace alles. En het bezoek, hoe het moet het bezoek? Mochten die, die zich ook netjes aankleden of mogen die in een zwembroek en slippers? <laughs> Nee, nee, nee, nee. Uh, wij, hebben, wij hebben geen code voor kleding. De okay. mensen komen. Mensen uh, be yourself. Weet right? je, be yourself ja. with pride, met trots. Weet uh, je? Ja. Het, uh, het is wel een diner in, uh, in coronatijd. Dus mensen moeten wel tijdens het diner op hun stoel blijven zitten. En niet zomaar door de zaal gaan rennen. Natuurlijk. Met, ja. de, met de hele uh, zorg, met de hele zo geen problemen. Wij hebben alles georganiseerd. Jullie hebben alles helemaal voorbereid op uh, de dingen die hier gaan gebeuren, of, of, of, of dat, wat er zou kunnen gebeuren. Ja, de mensen moeten blijven zitten natuurlijk. En wij hebben vier drags: ik en nog drie fantastische drags van de casting van uh, Drag Race Holland. Dat is Megan Schoonbrood, um, Sedersin en and... Perry Pampan. Aha. Ja, wij hebben performance, wij hebben een beetje wedstrijd tegen de drags, wij hebben drag bingo met een fantastisch prijs, gelden en nog meer. Wow, dit klinkt als een, een hele spannende, uh, een hele leuke avond uh, en is dus dat zeker in deze tijd met al die beperkingen ja yeah. en uh, het het prijs voor de diner als de mensen wil een ticket voor de diner ja yeah. de prijs is 45 uh, euro maar is allemaal, allemaal in de the pakket de the, the diner de dessert de drankjes de kaartjes voor de bingo de show en alles maar als de mensen wil geen ticket kopen yeah. natuurlijk kun jij komen en dan je, je hebt de menu en uh, is open voor alles ja, ja. Als jij wil, wil gewoon een koffie met vodka kan ook, hè? Koffie met vodka. Koffie zonder vodka kan niet. Maar met wodka, ja, dat klopt. Ah, ik heb nog nooit geweten dat dat niet komt. Maar uh, vertel, uh, voor 45 euro zit gewoon het compleet diner en onbeperkt drinken. Natuurlijk heb je de drinkers, de diner, de dessert en natuurlijk heb je ook de drugs. Ah. Je kunt ook de drags ophalen. halen. Oh, oh, je kan ook de drags nog weer naar huis nemen. Dat was wel een hele spannende avond daar op door. Ja, toch? Ja, ja. Nou, ik, ik moet maar even kijken of ik nog een plekje heb in mijn woonkamer, slaapkamer. Um, ja. het, klinkt, het klinkt heel erg boeiend. Um, waar, hoe kunnen mensen opgeven als ze mee willen doen met of de, de beachvolleybal... of als ze willen reserveren of als ze misschien nog iets meer willen weten... Voor de volleybal, wij hebben... De mensen kunnen mijn telefoon uh, een briefje sturen... voor uh, WhatsApp of, of bellen. Ja. Uh, wij hebben een klein, uh, kleine toernooi... als de mensen willen een um, wedstrijd te doen... omdat sommige mensen veel... vinden lekker een beetje wedstrijden... en um, competitie met elkaar. Maar wij hebben ook... de... de, de openstijl voor het publiek. Dus so voor 5 uur... Uh, vanaf 12 tot 5 is open, 2000 is open voor de publiek en de andere 2000 is voor een kleine competitie. Oké. Okay. Als de mensen die gewoon de competitie doen, dan is dat de 30 euro, zodat so we hebben een, com een competitie met een beetje snacks, een beetje drinken.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 So, ik, ik, moet, ik moet zeggen, een grote bedenk voor jullie... Voor, voor, voor de Strand voor de Kittelijse production... en ook voor de pride en sport. Dat supporten de sportieve mensen in de hele wereld... de gay-community in de sport. Ja, is... En bedenk voor jullie natuurlijk. Dank u wel, het is gezellig. Ik vind het spannend. Ja, wij vinden het ook heel erg spannend. Uh, misschien moeten we maar een keer een live uitzending komen maken... bij Strand Doorten voor de radio. Mm -hmm.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 Ja, ik ga door Dragon Volleyball. Natuurlijk, ik ben de, ik ben de, beach, de queen bitch van de, wow. de volleybal. <laughs> dan ben ik wel heel erg benieuwd. Want ik heb de foto's op Instagram bekeken. En ik, nou, is twee je... meter af, dama. Ik Ho ben twee meter. Ja, daarom. Want hoe kun je daar ik dan Dragon mee volleyballen? <laughs> ik, ben, uh, ik ben razend benieuwd. Het wordt een interessante bijeenkomst. Oké. Okay. Dan so veel... kom te kijken, deze spelen. Ik kom <laughs> kijken en ik wens je heel veel succes bij de voorbereiding. Ja, dank u wel. Succes. <laughs> <bedank. Doei. Bye. laughs> the duck, do we open the earth for a while? Ready to risk everything we could. We'll call the extra miles. Sights on a steady road that runs for miles.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 Natuur en we dus heel graag uh, delen. Nou hadden wij een, een tijdje terug iemand uh, over duimwandelingen in een uitzending. Uh, en als ik dan denk aan wandelen, ik heb zelf, uh, ben zelf ondanks in Limburg gewezen, hiken. Uh, uh, is het een hele zware fysieke opgave? Zijn die wandelingen uren of zijn ze uh, maar een, een uurtje of twee uurtjes? Wat, wat moet ik me erbij voorstellen? Nou, dat is heel verschillend.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 Dus dan uh, ja, ga je daar met kinderen vissen en dan uh, kijken wat je allemaal vangt. Ja, ja. En zo zijn er ook uh, uh, bijvoorbeeld uh, water, ook, er zijn ook de dagen, maar uh, op de slootjesdagen, daar vang je dus ook uurtjes uit de sloot om te bekijken wat, ja, wat er allemaal is en ja. wat er leeft, uh, waar je normaal niet bij stilstaat. Maar die, die uit de sloot komen, kun je meestal niet opeten. Maar die je op het strand vangt, die kun je nog in, in het pan laten vallen. Dat, dat, ja, dat klopt, maar over die wordt alles teruggegooid. Oh, die wordt alles teruggegooid? Oh nee, oké. Okay. Nou, dan, dan ga ik mezelf <lacht1> niet opgeven. Ik ga natuurlijk de scholletjes niet <lacht1> teruggooien in de zee. Je moet, het, je moet lekker in de roomboot gebakken worden, denk ik dan. Zeker, nou, dat een lange wandeling. Dus, ja. ja, en dat gaat voor, om kinderen dan in het dat...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 ...voor onze opleiding... Uh, ...heb ik samen met uh, twee andere uh, studenten... ...en wij uh, een excursie voor die M's plitels uh, dat, uh, dat, ja, dat was heel leuk om te doen. Dat, het is een route van ongeveer 5 kilometer. Ja. Uh, die, die start bij... Uh, ...Skandpavioen uh, Barnassia. Yeah. De parkeerplaats daar. En die loopt dan... Uh, ja, ...om het Vogelmeer heen... ...en dan via het strand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 Het gaat echt ja. om, de, om de beleving. En, en er is van alles... Uh, ja, als je van vogels houdt... zijn er vogelwandelingen. Als je van paddenstoelen houdt... zijn er paddenstoelenwandelingen. En ja, van alles er tussenin. Uh, er zijn ook... Uh, ik weet in, uh, bij ze uh, ook aan uh, bosbaden. Ja. Dus dat is puur de beleving van het bos. Uh, ja, ik raad de luisteraars gewoon aan... om... Uh, ja, om die website uh, in de gaten te houden yeah. en uh, ja en om te kijken of er uh, voor ze... Dus je, in de buurt van Zandvoort, duurt van Zandvoort uh, doen we dus ook veel uh, ja of ja best dus yeah. veel tijdens. Yeah. Er is uh, bijvoorbeeld yeah. zo'n vogelluisterwandeling uh, uh, oh. in de Amsterdamse waterleidingduinen. Yeah. Ja. Uh, en dat is bij de ingang uh, Zandvoortse Laan. Uh, en er worden ook uh, ik heb dan een liter gegeven gegeven uh, bij het Hoestenverloren Park. Uh, en ja, en op, het, op het strand zijn er ook strandexcursies. Uh, en ja, de Kilmerduinen natuurlijk, dat is ook in de buurt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 From the first embrace I shared with you Well that now our dreams They finally come true Well city stars Just one thing everybody